Het nomade volk Touareg strijdt daar al sinds de jaren 60 voor een onafhankelijke staat. Tot voor kort vochten veel Touareg als huurlingen voor de Libische leider Gaddafi. Volgens de regering is hun terugkeer in Mali de oorzaak van het nieuwe geweld. In Koevoorde hebben veertig mensen vannacht korte tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. Een biovergistingsinstallatie in de buurt kampte met een storing... waardoor er een penetrante geur verspreid werd. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid... Maar uiteindelijk hoeft er niemand naar het ziekenhuis. Na anderhalf uur kon iedereen weer naar huis. In Pakistan zijn twee buitenlanders ontvoerd. Een van hen is een Italiaan, de ander waarschijnlijk een Duitser. Ze werken voor een hulporganisatie en werden door gewapende mannen uit hun huis gehaald. In Pakistan worden vaker buitenlandse hulpverleners ontvoerd. Vaak door criminele bendes die los geld vragen. Het weer, vooral in het noorden buien, met kans op hagel en natte sneeuw. Langs de kust ook windstoten. Minima van 2 tot 5 graden. Vanmiddag droog en periode met zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0801121. Als je weet wie er controle doet op oogentesten... hoe kan het dat de ene oogentest zo verschilt van de andere... en wordt dat ergens gecontroleerd, vraagt Mark zich af. Hugo wil heel graag weten dat als wijn lekkerder is... als het gerijpt wordt op eikenhout... waarom dan niet alle wijn gewoon op eikenhout wordt gerijpt... en dat er in aluminiumvaten dan een stuk eikenhout wordt gegooid. Ik vond het wel een goede opmerking. 0801121. Jasper vroeg waarom er nog... ...auto's met uitlaten bestaan. Nou ja, volgens mij omdat ze nodig zijn. Maar... Uh... Verhelder het even, 0801121. Uh, je kunt trouwens ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster. En op de site www.nachtzuster.net kun je je aanmelden voor de chat... en alle vragen nalezen. En er is meer te beleven, dus neem eens een kijkje. Uh, 0801121 blijft het nummer om te bellen. Als je een antwoord weet op bijvoorbeeld de vraag van Jacqueline... die op zoek is naar de tekst van het liedje van Wim Sonneveld... Er was eens een tuinder in Amstelveen en ze wil ook heel graag weten wie het geschreven heeft. Um, Jappie die wil weten hoeveel continenten er nou zijn op de wereld, want hij heeft geleerd op school vijf en gehoord dat het er inmiddels zeven zijn en wil weten waar die andere twee vandaan komen. En dan die vraag van Timo. Uh, Henk van Veen gaf er net al even een antwoord op. Uh, waarom kinderen met hun vragen niet serieuzer worden genomen... en of hun opmerkingen ergens worden vastgelegd. Want zij stellen vaak onlogische gewoonten aan de kaak. Nou, als je daar nog iets over wilt zeggen, kun je ook bellen naar 0800 1121. En naar aanleiding van die vraag moest ik denken aan dit liedje van de Opposit. Morgen weer een nieuwe dag, een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar de minste praat over een man, en Ik vind dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas. Mijn papa zegt een blanke. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap en doe je oog toe. Want je weet dat je nu genomen moet. En je ziet alles in je hart. En morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat Mama die is met papa gaan eten bij die en Dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees Het papa, papa, is, is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar De vriendje Kees die heeft genezen, eens, zijn pa die is dood Maar we gaan mensen dood? Ja, dan gaat gewoon zo Met versperen spieren, aan wieken, al je tante zijn weg gaan ze daar naartoe? Gewoon een andere plek Kerel jij weg, niet buiten zijn, want jij gaat nu nog lang niet Het is toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dit is dus echt niet juist en Kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw En mama koos volgens de wel, ze ook nog best wel werken wou En iedereen en alles op de wereld is gelijk Maar vroeger was er ook een man die alles overnam Maar kijk, eens naar dat joden minder waren Ze mochten niet meer blijven En dat is de reden waarom aan de boeken is gaan schrijven. Doe nu jouw gedichten slaap maar zacht zo... Alleen als ik nog één dingetje vragen mag Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven nee, Maar is dat dan niet erg? Maar kijk niet naar een ander, kijk altijd naar jezelf. Dat is waar het begint en dat is wat werkt. Schrijf niet alles af op een ander, want dat is verpakt. Nu doe je ogen dicht en slaap en doe je ogen toe. Weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. jouw leven doet niet hard te zijn. Slaap en doe je ogen toe. Jij, die gauwe jachje en met Willy Wortel. Ja, Willy Wortel. Dat zou je vinden. de clipopnemen hier op. is fine. Nee. Er, uh... die zijn? Het is een bijzondere versie van het liedje 'Slaap' van de oppositie. Ik vond het zo mooi om te draaien, omdat inderdaad die kindervragen waar Timo het over had, er in naar voren komen. Um, de crypto zal ik even voordragen, want die van deze uitzending luidt als volgt: de jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. De jongen zit er bovenop. Maar wel werkloos. Het is een actuele crypto. En de oplossing moet bestaan uit vijf letters. 0801121, als je het weet. Venno. Ja, goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen, Venno. Hoe is het met Nou, met mij is het prima. Hoe is het met Venno? Uh, nou, ik zit net in mijn vrachtwagen net overgestapt. Dus ik vind <laughs> me zo. Goed. Je zit in de vrachtwagen? Ja. Ben je volgeladen? Nee, ik ben nog helemaal leeg. Ik Ach. ben alleen maar op het voorkantje op de parkeerplaats. Hoor je me inzakken of niet? Ja, helemaal. Want je kunt geen vraag stellen. Ik denk, we gaan Raad wat hij rijdt spelen. Ik heb deze hele uitzending nog geen Raad wat hij rijdt gespeeld. Maar... Ik, ik weet het zelfs nog niet, want ik moet het ding nog oppikken. Maar ik denk dat ik wel weet wat het zal zijn. En dat is dan? Nou ja, dat moet jij raden. Ja, nee. ik Raad, met die, raad wat hij rijdt met iemand die nog niks rijdt. Dat doen we niet natuurlijk. Ja, nee, ik denk dat het bouwpanelen zijn. Ja, zie je bouwpanelen, daar was ik ook nooit opgekomen, dus dat scheelt ja. weer. Goed, wat kan ik voor je doen, Venno? Ja, zeg, ken je dat liedje van Geografie? Nee. Van Duo Hulleboer. Geografie van Duo Hulleboer? Ja, Salans Twentse Geografie, dat liedje, dat, uh, daar kun je nog wat leren van, denk ik. Is dat de B-kant van, uh, van Busje komt zo? Nee, ik denk dat het nou gewoon een heel apart nummer is. Ach, ja, wat gemeen van je om erover te beginnen. Want ik vind als je over een liedje begint bij de radio... dan ja. zijn er altijd minstens twee mensen die thuis zitten... en die denken, oh, dat zou ik wel willen horen. <laughs> ja. Maar nee, duo maar... Hulleboer hebben we echt niet in de computer staan hier, hoor. Ja, maar je komt toch uit kampen? Ja, jij denkt dat ik, da dat ik het dus daar in mijn muziekbibliotheek heb uh, liggen. Ja, vast wel. Nee. Nee, nee, nee. Maar ik ben wel benieuwd, want als ik er iets van kan leren op het gebied... Maar ik kan, oh, ik, ik, bedoel, iedere willekeurige ancyclopedie kan ik nog iets van leren. Iedere willekeurig aardrijkskundeboek van uh, MAVO 1 kan ik nog iets leren. Dus, uh, maar goed. Ja, ze spelen gewoon met Twentse namen. Van, heb je nog een mooi boek, uh, Lo? En... Oh, oké. Okay. Leuk. Maar de geografie ja, de, de, dat van die continent is denk ik een kwestie van smaak. Um, <laughs> wat die meneer dus helemaal verkeerd heeft, Antarctica is en blijft een continent. Het oh, zijn... gelukkig. Ik dacht al, ik ben weer in de war. Ja. En, ja, misschien is er later pas besloten om dat inderdaad apart een continent te noemen. Maar elk stukje van Antarctica is natuurlijk van een bepaald land toegedeeld vanwege de Delftstoffen en zo. Dus dat is punt 1, dat is dan zeg maar nummer 6 uh, als het ware. Ja. En ik denk dat ze verder Noord- en Zuid-Amerika eigenlijk ja. uh, twee cont verschillende continenten zijn gaan noemen. Ja. En dan kom je dus aan nummer zeven. Ja, dan ben je er eigenlijk al, hè? Ja. En, He, gelukkig. Uh, en Antarctica, dus het Noordpoolgebied, ja, dat is eigenlijk geen continent, want het is alleen maar water en ijs. Maar dan kom je er toch weer een tekort? Nee, ik oh. zeg uh, dus uh, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Ja. Wacht even, ik schrijf even mee. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, ja. Europa, Azië, ja. Afrika, Australië, ja. Antarctica. Oh, toch Australië? Ja, Australië is echt een continent, hoor. Ja, ik dacht dat het een werelddeel was en dat je dan. Maar goed, sorry. Uh, ja, Australië Amerika... en. Antarctica. Ja, zie je? Ja. Maar ja, een werelddeel is continent, hè? Jij, denkt, jij dacht dat het alleen maar een land was. Ja. Dus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, klaar. Ja, en het Noordpoolgebied ja. nou ja, is ook in gedeeltes onderverdeeld... Uh, voor verschillende landen van de afstof. Maar dat zijn stukken zee, feitelijk. Ja, dat, ja precies. Dat is water, hè, officieel. Ja, ja dat ja. telt niet. Dus dat telt niet. Nou, hè, ik ben blij dat jij wel hebt opgelet op school... Uh, ja, ik was ook altijd erg goed daarin. En uh, ik heb nog ja. één klein ander dingetje. Ja, die oogmetingen, dat wordt natuurlijk, uh, jij moet zelf ja of nee antwoorden steeds bij die dokter. En dat kan soms van moment tot moment verschillen. En ik heb een ooglens gehad die steeds slechter werd. Had ik net een nieuwe contactlens gekocht. Nou ja, een week later was het ook alweer slechter geworden. Omdat, ja, maar uh, dat is toch raar dat het opeens beter wordt? Ja, werd het beter? Ja, 40% beter. Oh, ik dacht dat ze zei dat ze maar 40% zicht had. Nee, en... ja, het, het was opeens was ze zicht een stuk beter en dat verbaasde hem. Ja, ja. nee. Maar je kan... kunt natuurlijk ook een keertje, uh, als, je, als je drie keer goed gokt... Ja. Weet je, als je bij twijfelgevallen de ene keer drie keer nee zegt en de andere keer drie keer ja... Ja. En je hebt het toevallig drie keer goed, dan scheelt dat natuurlijk al een slok op een borrel. Ja, het ligt allemaal heel erg aan je eigen antwoorden ja. natuurlijk. Maar er is niemand die dat controleert? Uh, nee, ja, ik denk het niet. Nee. Ja, een oogentest is een oogentest natuurlijk. Ja. Kijk, ik moest de 50% halen om mijn rijbewijs te vernieuwen. Ik ben natuurlijk vrachtwagenchauffeur. En ja. ja. Ik snel toch nog een nieuw contact. Daar dus haalde ik net de 50%. Maar uiteindelijk o. heb ik een staaioperatie gehad. En nou is er niks meer aan de hand natuurlijk. Nou veranderen de ogen niet meer. Oh, oké. Okay. Maar het kan natuurlijk ook ergens ook wel met vermoeidheid te maken hebben soms. Hè? Dat je ja. wel beter ziet. Van ook omstandigheden, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, Astrid. Succes. Tot de volgende keer weer, hè. Rij voorzichtig. Ja, ik ga nu rijden. Oké, okay. okay, doeg. Jacob. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Jacob. Ik wou mevrouw Kooks even geruststellen. Oh, ja, vertel eens. Wat leuk dat je trouwens net staaroperatie aanstipt. Ja, ja dat dat was daar was ik niet, over Feno, ja. Ik denk dat ze het daarover hebt. Ja, dat het uh, over staaroperaties, maar bij staaroperaties, wordt er dan iets weggehaald uit je voorhoofd, nee toch? Nou, ik, uh, ik ga het je uitleggen. Mijn dochter heeft namelijk hetzelfde gehad. Ja. En die heeft het op een hele vroege leeftijd, hoewel het normaal gesproken eigenlijk iets, iets voor oudere mensen, staat. Mm -hmm. En Um, dan gaan we geen enge dingen doen, maar stel dat je een oog van heel dichtbij zou kunnen bekijken en ja. dat je zoiets uit elkaar zou kunnen halen, ja. dan zit er tussen de buitenkant van je oog en tussen je iris zit er als het ware een soort druppelvormig lensje. Ja. Als je het van dichtbij zou kunnen zien, je ziet het er net uit als een lens van een groot glas. Ja. Dat is van een soort lichaamsmateriaal gemaakt wat zichzelf eigenlijk doorlopend vernieuwt. Ja. En wat bij uh, staar gebeurt, is dat dit niet meer doorlopend wordt vernieuwd. En dat het dan met een soort eiwit wordt vertroebeld. Zo heeft de dokter dat mij uitgelegd. Ja. Nu is dat een stevig stukje lichaams eigen stof. En dat kun je dus als een lensje zo uithalen. En gelukkig vervangen ze dat tegenwoordig met een kunststof En dan heb je met een vrij eenvoudige operatie, heb je dus weer volledig zicht... En ik denk dat dat het is, want het is een hele korte ingreep. Dat, dat zou met een half uurtje gebeurd kunnen zijn. Oké. Okay. En, en hoe oud is je dochter? Mijn dochter is nog in de tiende jaren. Het is uh, vrij zeldzaam dat het uh, op jonge leeftijd uh, niet meer ver, ver, zeg maar. Ja. Maar zoals gezegd, opgelost met een nieuw lensje. En ik geloof dat ze nog één keer moet, omdat ze natuurlijk groeit. Dus ze zal een nieuw maat lensje nodig hebben. Maar dan is het voor altijd goed en hoef ze nooit weer. Ah, dat klinkt goed. Hé, gelukkig. Ja. ja, nou, het is een heel kleinigheidje. Het is, uh, ja, wat kun je zeggen, het is net of je een, een sneetje in je, in, je, in je huid maakt. Niet waar, het is, uh, ze hoeven niet diep te graven of iets dergelijks. Dus het is gelukkig niet eng. Oké, okay, nee, want de, de, de, de, ik, ik vond het verhaal wel een beetje uh, luguber klinken. Maar jij, jij denkt, het komen me bekend voor het is vast dit. Nou, dat is, dat is ja, fijn om nou ja, te goed. weten. I, niemand niemand uh, zit uh, fantasieën te maken over scalpels in ogen en dergelijke, maar goed, er bij. Nou, ik zou niet niemand zeggen. Nee, dankjewel het, het, het, Jacob. Het is gewoon een hele kleine technische ingreep met een, uh, voor, voor de consument, zeg maar, een, een heel groot genot. Dus ik denk dat mevrouw het daarover heeft gehad. En het is, uh, ze, ze zou het kunnen, kunnen klaarkrijgen als ze dat uh, overlegt met haar dokter, Maar dan moet het inderdaad wel deze aandoening zijn. Want ogen kunnen natuurlijk op meer manieren achteruit gaan dan één. Lek, en wij kunnen door de radio niet zien wat er allemaal aan de hand is. Maar dankjewel nee. Jacob voor de uitleg. Oké. Okay. Tot de volgende Fijne keer. goede uitzending. Dank je, hoi. Doei doei. Kees, goedenacht. Dag Astrid. Hallo. Ik denk dat Wilders een uh, vergissing heeft gemaakt met die uitspraak over die hoofddoekjes. Want? Nou uh, ja, slaat dat op. <laughs> ja. ja. <laughs> Dan zei hij even aftikken. En, uh, maar ja, we hebben natuurlijk de Zeeuwse We hebben de campusklederdracht. Uh, uh, <laughs> die jij binnenkort gaat voeren. Nonne. Maar vooral ook de koningin. En uit, dat. Dat was volgens mij, hij heeft het ontkend, midden zijn fractie ook niet helemaal uh, goed gevallen. Nee, maar, maar los van het alles is er de laatste jaren opeens een soort volledige intolerantie ten opzichte van hoofddoekjes ontstaan. Ja, maar ik denk dat dat meer de boerka is. Zou het niet? Nee, ja, ook... Ik vind die Turkse meisjes met een hoofddoekje wel uh, leuk, hoor. Nou ja, ik ook. zie je zo'n pittig kopje eronder en uh, ja... Maar Kees, je kunt niet ontkennen dat er discussie is over hoofddoekjes... en dat veel mensen vinden dat de hoofddoekjes afgeschaft moeten worden. Jawel, maar... Het gaat dan misschien toch eigenlijk uiteindelijk niet over hoofddoekjes, maar over... Dat dat vreemde. Dat, uh, dat, dat, dat, dat vreemde willen ze eraf hebben of zo. Ja. <laughs> ja. ja, dat begrijp ik ook maar wel. Ja, ik vind het schattig, joh. Laat, laat, uh, ik dat die, hebben ze hier helaas niet inhoudig. Maar ik, ik zou het <laughs> graag willen hoor, dat hier heel veel van die Turkse meisjes met hoofddoekjes liepen. Want ik vind het wel mooi. Nou, Kees, neem een theedoek. <laughs> Knoop hem om je hoofd. <laughs> <laughs> en uh, zet een trend. Hé, hey Astrid, ik heb zo genoten van je, je programma. Gelukkig. Vooral van die man met die zes katten in zijn bed. Oh. Nou, lach hem erom. Nou, het is toch prachtig. En niet eentje Wees, die wil Oh Volgens spinnen. mij hou jij juist van dat soort mensen, ja. Oh. Ja, maar Kees, ik hou van alle mensen. Ja, maar dat is toch heerlijk? Ja. En, en, en jij maakt een programma, wat ik ook al had willen maken. Maar ja, ik ben helemaal niet nooit in de gelegenheid gekomen natuurlijk. Maar ja... Het gaat gewoon alle grenzen te buiten, zullen we zeggen. Ik weet, ik weet en er alles van. Volgende week is alles weer anders. En dan is het weer een heel nieuw programma. Dat is ook leuk. Dat is wel een beetje de insteek, ja. Dat ja, het niet nou, iedere week precies hetzelfde ik het is. Nou, gelukkig. Ik, ik, Kees? Astrid, ik hou van je. Ja, dankjewel. Ja, je gaat niet <laughs> zeggen, ik ook. <laughs> nee, dat mag niet. Dan krijg ik ruzie thuis. Maar ja, bedankt. Ja, dat is goed hoor. Dag Kees. Doei. Hoi. John? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik heb het antwoord op de, op, de, op de oogmeetest. Ja, vertel. Nou, het is zo... <coughs>, tijdens de oogmeetest wordt er dus... Uh, op het einde... Wordt er een rood-groen proef gedaan. Ja. En dan zie je dus twee kleuren. Rood en groen. <laughs> en dan moet je dus antwoorden of de groen... Of de rood uh, beter uh, zicht is. Dat ja. weet ik niet helemaal precies. Ja. Maar dan... Is het dus als dus de groene beter uh, naar voren komt als de rode, dan is die test geslaagd. Dan heb je dus een goede meting uh, gehad. Oh. En, en dat is dus het hele verhaal achter de, de oogmeetstest, de controller. Dat is de, de, de, de, de beslissende controller, zeg maar. En als het, als stel dat het bijvoorbeeld het rood, ik weet niet of het dan rood of groen is, maar stel dat het rood naar voren komt, moet het dan weer helemaal opnieuw? Nou, dan moet er een, een, een, een, een, een, een, een fractie uh, bij of, of een fractie af. En dan, dan krijg je hetzelfde resultaat. Oh. Maar dat is dus de, de, de eindcontrole voor een uh, opticien. Oké. Okay. En hoe weet dus, jij dat? Nou, mijn vriendin is toevallig opticien. Dus ik, ik, ik weet daar wat oh. van. Ik, over die... Uh, die, die uh, die, die, die oogmetingen, zeg maar. Maar weet jij, heb je haar wel eens gehoord dan ook over dat ze opeens een volledig andere uitslag bij iemand kreeg? Ja, dat, dat, dat vind ik dus heel raar. Want uh, het kan zo zijn, want uh, opticiens die meten het liefst in de ochtend. Want dan zijn je ogen nog, nog, nog, nog beste, zeg maar, s'avonds worden ze minder. Mm. En... en maar zoveel verschil heb ik nog nooit gehoord. Oké, okay, of... maar het kan natuurlijk wel als het en dan de vorige keer laat in de middag was... en nu vroeg in de ochtend, en, het wa en hij was moe... en, uh, en het was uh, net binnen de marge de ene kant op en binnen de marge de andere kant op. Dat hij gewoon, dat, ja, maar dan blijft het nog een groot verschil, hè? Een heel groot verschil. Ja, met, met medicatie kan het zo zijn dat je, dat je ooglens wat, wat troebel is... En dat, dat je dan slechter ziet, maar ja, dan moet die persoon de hele tijd slecht gezien hebben. Ja. ja. Dat, dat is zo raar. Dat heb ik nog nooit gehoord, moet ik <laughs> willen zeggen. Nee, ja. Nou, nou dat, uh, iets duidelijker geworden. Dank je wel, John. Oké, okay, fijne avond. Ja, haha, fijne avond ook. Jij, dag. goed. <laughs> Casper. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen. Jij wil weten wat uh, het spelletje spelen, uh, raad wat hij rijdt. <laughs> nee, je gaat nou niet speciaal bellen om raad wat hij rijdt te spelen, toch? Nou, e nou eigenlijk wel. Eigenlijk stiekem wel. <laughs> eigenlijk wel. Nou, wacht even, dan ga ik even goed zitten, want dan moet ik me altijd wel even concentreren. Ik zal je één tip geven: Het zijn kadavers. Nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, dat, dat, nee, die viezigheid die hoef ik niet. Nee, okay. het, is, uh, het is wel, nee. Het is, nee. Ik, ben, ik kom nu uit, vanuit Engeland. Dus het is een product wat, uh, wat vanuit Ierland uh, naar Engeland is gegaan en vanuit Engeland naar Nederland. Drop. De wat zeg je? Drop. Nee. Engelse drop. Nee, dat oh. wordt gemaakt in Nederland, hè? Engelse drop. Nou, dat vind ik helemaal onlogisch. Ja, maar toch is het zo. Ze noemen het Engelse drop. Waarom weet ik... Al? Eh, misschien een goede vraag. Dat is een goede vraag van nachtzuster. zuster. Ja. Waarom noemen ze het Engelse drop... terwijl het in Nederland gemaakt wordt? <laughs> ja. Ja, dat lukt natuurlijk nooit meer binnen... 35 minuten. Nee, dat denk ik ook niet. Maar waarom niet heet denk. Engelse drop Engelse drop? 0801121? Kasper. Ja. Kun je het eten? Eh... Uh... Nee. Kun je drinken? Ja. Ja, Ierland. Is het sterke drank? Ja. Echt? Ja. Is het Ierse. Uh, wat drinken ze in Ierland? <laughs> Ik weet niet wat ze drinken in Ierland. Is het uh, whisky? Nou, je bent een kanjer, uh, Astrid, want je hebt het in één keer goed. Maar rij jij serieus met een vrachtwagen vol Ierse whisky? Ja, een vrachtwagen <laughs> vol Ierse whisky. Goh, dat heb ik wel heel knap geraden dan, hè? Ja, ja. ik echt had wel... eigenlijk die hint niet moeten geven. Nee, er is eigenlijk niks aan op <coughs> deze manier. <laughs> nee. Maar het geeft ja. mij wel een goed gevoel, en dat is ook belangrijk in een nacht als deze. Ja, uh, sluit je in ieder geval weer positief de nacht af. En wat een goede vraag. Waarom heet Engelse drop Engelse drop als het niet uit Engeland komt? Ja, ik ben benieuwd of er nog, uh, nog iemand komt die daar antwoord op kan geven. Kasper, ik vind je bijdrage van vannacht boven verwachting. Hé, hey, geen dank, eh, Astrid. <laughs> nou een prettige uitzending. Goeie reis, hoi. Hey, doeg. Doeg. 0800 1121. Martin. Ja, nacht Astrid. Martin de Wit, de schilder. Ja, correct. Ja, ehm... Um... Ik hoorde net iemand de continentale platen opnoemen. Ja. Maar ik had, uh, even kijken wanneer, gisteren of eergisteren of zoiets had ik toevallig een boek daarover uh, was ik aan het lezen. Dus ik, ik slaat even na, maar hier wordt een uh, Oceanië genoemd als zijnde een, ja. uh, een continentale plaat. En valt dus Australië wordt... daaronder? Want ik raak toch mm. in de war van Australië. Nee, die staat hier niet tussen. Het draaitje wat hier gemaakt wordt is uh, Azië. Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië, Afrika en Antarctica. Zie Zie je, dan, dan is het niet raar dat ik met, uh, met uh, ja, want ik, ik voel me altijd zo dom als het over dit soort dingen gaat. Maar is het is toch niet raar dat ik met Australië in de war raak iedere keer. Nee, ja, ik denk dat dat gewoon inderdaad onder, uh, als, uh, misschien zelfs Azië valt. Weet ik ook niet. Hmm. Of zo, euh, Oceanië. Ja, nou, dat, dat boek meldt ook voor de rest niet zo heel veel over. De, het ging eigenlijk over. Dat is wel weer interessant. Dat er nog wel een heleboel andere continentale platen zijn geweest. Uh, er zijn ook vele continenten die naar de bodem van de zee gezonken zijn. Uh, deze huidige staat is voor meer dan. Uh, voor gezonken deze van wanneer is dat boek? Sorry. Nee, het is een. <laughs> Het is, een, uh, vrij, uh, het is een boek wat eigenlijk niet uh, over, uh, precies over die zaken gaat. Het oh. gaat eerder over de geschiedenis van uh, uh, boeddhisme. Tuurlijk. Het, het is wel door een uh, gerenommeerd iemand geschreven over ons. Oh, uh, het is wel leuk dat hij als bewijsmateriaal uh, aan. Um, aan ja, het, over, dat er een heleboel uh, leven op de bodem van de oceaan eigenlijk ligt. Dat er zelfs wel voor mogelijk grote. Uh, de oude architectuur op de bodem van de oceaan ligt. En dan zijn er ook wel eens vondsten gedaan in die richting. Maar goed, dan gaat dit boek dan weer over. Oké. Okay. Even kijken. Ja, het ging over een bepaald gesteente wat er ook lag... waar dan een voetspor op gevonden was. En dat dan weer een beetje tegen de moderne... Wetenschap indruist van hoe oud de aarde is. Hè. Dus oh jee, oh. Dan gaan we weer een ja. heel ander onderwerp aanstippen. En ik heb nog acht vragen die openstaan. Dus uh, Allee. Ja. we ja. laten het hier even bij, Martin. Ja. Dankjewel. Ja, nou, dat hoop ik ook prima. Maar dan heb je in ieder geval de, nog een beetje een verbetering op, inderdaad, wat we net hoorden. Oceanië. Oceanië. Nou, ik begrijp okay. mijn eigen verwarring opeens. Dankjewel. doel. Ja, prima. Goedemorgen. Doeg. Mieke. Ja, goedemorgen. Hè. Hallo. Ik heb het antwoord op... Uh, er was een tuin er in Amsterdam. Oh. Dat is, ja, en dat is de tekst is van Wim Sonneveld. Oh. En de muziek is van Sen, J. Sen. En yeah. het is op de EP... Uh, de is van de EP Kerstmis van Oud en Nieuw in 1965. En dat is met het orkest van onder leiding van Bert Pates. Ah, kijk. En hoe weet u dat allemaal? Nou, ik heb het hele oeuvre van Wim Sonneveld. Dus u heeft het er even bijgepakt. Ik heb het even gepakt. Ik denk op een gegeven moment hebben ze dat nou nog niet. <lacht> Dan ga, Dan ga het ik even het even wel even uit de kast halen. <lacht> nou ja, het stamt inderdaad. Dus. Dus. En heeft u hem nog wel eens opstaan, die tuinder? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ah, waarom niet? <lacht> ja, eerlijk, nou, ik, ik heb zoveel, zoveel muziek, dus dat ik... Uh, ja, ik, mijn, mijn voorkeur gaat eigenlijk naar de jazz, maar deze heb ik ook, uh, gebruik ik dus ook. En ik vind dat ook, ja, ik, eigenlijk, eigenlijk ben ik een beetje verzamelaar van muziek. Nou absoluut. leuk, ja. Ja, dus En als u nou gewoon, zeg maar, even een willekeurig iets uit de kast haalt, wat staat er dan? Er Staat er altijd jazz. Yes. Altijd, het is altijd jazz. Yes. Ja, ja. <laughs> nou, is ook lekker. Ja, absoluut. Maar die tuinder van Wim Sonneveld mag ook wezen. Maar de, de tekst is van Wim Sonneveld zelf en de muziek van J. Sen. Ja. Oké. Okay, nou ja. S-E-N-N. S-E-N-N. -N. Kijk, is dat helemaal opgelost. Bedankt, Mieke. Tot je dienst. Doeg. Doeg. En uh, voor de tekst, daar uh, kan ik uh, ook Jacqueline nog bij helpen. Ik hoop dat ze nog wakker is. Want, Jacqueline, luister maar even goed. Er was eens een tuin in Amstelveen, die stiekem des nachts naar de stad verdween, en of het nou Pasen of Pinkster was, hij keek zoals altijd diep in het glas. Allee, allee, allee, alleluia, allee, allee, allee, alleluia, hij ging naar cafeetjes van licht en sliep naderhand op de bonnefooi, of het nou Pasen of Pinkster was, ze roes uit in het hooi of het gras. Allee, allee, alleluia, allee, allee, allee, alleluia. Eens toen hij de weg over Schiphol nam. En dicht in de buurt van de loodsen kwam, daar hoorde hij zingen zo helder als glas. De tuinder wist niet dat het kerstavond was. Allee, alley, alley, allee, allee, alleluia. Alleen allee, allee, alleluia. De tuinder niet beter dan u of ik. Wierp op gouder het raam een nieuwsgierige blik. Het was ongelooflijk wat hij zag: het kerstkind dat in een krui lag. Allee allee allee allee allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee. Hij zag daar zoals in het kerstlied staan. De engelen scharen in goudbrokat, de herders van het kerstverhaal, die zongen een schitterend keherschoraal. Allee, allee, allee, allee, ja. allee, allee, allee, allee ja. in Badhoevedorp en in Amstelveen. En ook op Schiphol kent nu iedereen De tuin dat hij sindsdien het drinken laat En ook niet meer naar de kroeg toe gaat alleen En dat was het liedje waar Jacqueline naar op zoek was. En, uh, er was een tuin erin, Amstelveen, van Wim Sonneveld. Nou, de tekst heeft ze net uh, kunnen volgen, hoop ik. En de vraag uh, van wie de tekst was. Nou, die was dus van Wim Sonneveld. Krijgen we net bevestigd door Mieke. En de muziek was van J. Sen. S-E-N-N. 0800-1121. Alleen nog met antwoorden, want we hebben nog maar 26 minuten te gaan. En er staan nog genoeg vragen open. Zo uh, wil Hugo graag weten waarom als wijn gedijt bij eikenhout... er niet gewoon altijd een stuk eikenhout bij de wijn wordt gedaan. Jasper wil weten waarom auto's nog steeds uitlaten hebben. Een bijzondere vraag... Timo uh, stelde de wat filosofische vraag of de logica van kinderen... wel ergens verzameld en bewaard wordt. En dan vooral op het gebied van sociale vraagstukken. En Kasper die kwam zomaar even op de vraag waarom Engelse drop Engelse drop heet. Omdat het meestal niet in Engeland wordt gemaakt. 0800-1121, als je een uh, antwoord weet. Gerard. Ja, goedemorgen. Oh, Gerard, wacht even. Ik doe nog even de crypto voorlezen. Want de opgave van vannacht is... die jongen zit er bovenop, maar wel werkloos... De jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. En de oplossing moet bestaan uit vijf letters. En ook daarover kun je bellen 0800-1121. En ik uh, krijg nog even door via de chat van Inbetween... dat de J. Sen, waar we het uh, steeds over hebben... degene die de muziek schreef voor het liedje dat Jacqueline zocht... Uh, Hubert Jansen was, de vriend van Wim Sonneveld. Dat is ook wel weer leuk om te weten. Sorry Gerard, helemaal jouw beurt, zeg het maar. Uh, ja, het ging er net over, uh, over de continenten. Ja. En uh, nou ben ik ook niet meer zo bij. Ik ben 45 en ik heb ook uh, geleerd over vijf werelddelen. Maar ja. ik dacht dat ik gaandeweg mijn leven geleerd had... dat Oceanië ja. staat voor de eilandengroep Australië en Nieuw-Zeeland. zie je toch. Ja. Maar dan tel jij dus uh, Noord- en Zuid-Amerika als één continent? Nee, nee. Oh. Maar hoe nee, kom je noord, dan op zuid, vijf? Wat zeg je? Hoe kom jij dan op vijf? Nee, het ging toch over de vraag. Er kwam toch even tussendoor Oceanië. Van wat is dat dan? Waar staat ja, Oceanië voor? Dat is was een beetje mijn hiat uh, in mijn geografische kennis dat ik niet wist. Ik dacht dat Australië geen continent was, maar een werelddeel en dat het onderdeel was van Oceanië. Ik heb Australië in uh, mijn. Ik ben 45 en ja. uh, Australië is wel een wereld, een continent, hoor. Het geeft maar niet uit... zijn als Oceanië. Maar dat is gaandeweg, dacht ik, van ik ben niet aan de computer nu en ik lig in bed. Ja. Dus ik kwam het ook niet googlen of zo. Maar ik dacht de Oceanus staat voor de, de eilandengroep Australië Nieuw-Zeeland en wat er allemaal nog voor prut omheen ligt. Nee, maar je zegt nu twee verschillende dingen. Je zegt aan de ene kant Australië is een continent. En aan de andere kant zeg je Oceanië, Oceanië is een continent waar Australië deel van uitmaakt. Dat kan niet. Ja, maar je hebt toch ook het, vooruit, het vooruitscheidend... Uh, Inzicht. Uitzicht. <laughs> Met de, de kennis van nu. Het verandert <laughs> nog wel eens wat benamingen betreft en zo. Het duiden, de terminologie, wil ook nog wel eens veranderen. Ik denk dat in de tegenwoordige tijd uh, wordt, het geduid, wordt het geduid als een continent Oceanië. Ja. Maar, maar als, uh, als Nieuw-Zeeland erbij. Ja. Goed. Wat zeg je? Nee, ja... We, we, we kunnen er lang of kort over discussiëren. Maar ja. als Australië en Nieuw-Zeeland samen het continent Oceanië is. dan is Australië dus niet in zijn eentje een continent. Nee, waarschijnlijk werd Nieuw-Zeeland toen uh, voor gemakshalve niet meegerekend of zo. Dat, dat, dat uh, hoorde er vanzelfsprekend bij of zo. Maar het ja, is een, aparte was een natie. Een beetje een subcontinentje. Ja, zoiets of zo. Maar goed, maar, maar ga jij dan nu uit van vijf continenten of van zeven continenten? Nou, zoals het beredeneerd werd vannacht, en dan denk dan, dan hoort uh, Antarctica is een continent. Ja. Dus dan is het zes of zeven, cool. wat wat wat, wat verschil komen we dan? Als je Noord-Amerika en Zuid-Amerika apart rekent. Maar is er, niet, is er niet een nationale of een internationale vereniging van de registratie van continenten? Ja. <laughs> Maar ik geïnteresseerd. Nee, maar ik vind echt. er moet toch iemand even een beslissing nemen of er nog vijf of zeven continenten zijn. We ja, kunnen toch dat niet dat zeggen. dat. Nou... Nee, natuurlijk is dat de niet discutabel. Van het Verschuiven van, uh, van grondplaten. Nee, dat kan nee, zomaar veranderen nee, nee. als je ziet wat er in Japan gebeurt. Ik weet niet, het blijft zich ontwikkelen, dus uh, nee. wie weet zitten we over duizend jaar met acht continenten. Ja, nou dat sowieso, dat denk ik wel. Of misschien gewoon één hele grote. Maar, Gerard, ja? je kunt niet zeggen van go, hoeveel provincies hebben we... Nou, hangt er vanaf of je vandaag Flevoland meerekent of niet. Dat kan niet. Jawel! Nee. Want het is ook maar een... een, een, een, een, een, een, een, een hoe noem je dat? Een, een, een bureaucratische beslissing van het Rijk van hoe ze dat opdelen. Maar bureaucratische allemaal... beslissing van het Rijk, ja of nee, er staat gewoon geregistreerd dat er 12% provincies zijn. Ja, ik hadden nu geregistreerd, werd, wat recentelijk ja. geregistreerd werd. Nee, daar ga ik nou over. Daar, daar ben ik me niet van bewust, daar weet ik niks van. Nee, lekker ben jij. Dit, ja. Nee, dit, dit... Ja, maar het is ook al half zes. <laughs> Dan ben ik niet zo lekker meer. Maar Gerard, jij heet toch Gerard? Ja. Je zegt niet van, nou ja... Ik ben ja, dus... de clear van de chat. <laughs> ja, los daarvan. Zeg je toch ook niet, nou vandaag heet ik Gerard... met de kennis van nu, maar dat kan morgen anders zijn. Ja, waarom niet? Ja, dat zou in principe, moet dat toch mogelijk zijn? Ik vind jou een beetje makkelijk in je constateringen. <laughs> Maar, Jan, ik, het is een vraag waar ik geen antwoord heb, heb. Of dat geregistreerd, dat weet ik, dat zou ik echt niet weten. Wie is, de, dat... baas de, de, wie is de baas van de uh, uh, mondiale geografie? <laughs> ja, wie is het, dat, het ik, opperhoofd? Vraag weet ik <laughs> het continent opperhoofd, wie is dat? Ja. Obama, denk ik. Ja, dat is uh, van de. Uh, nee, dat is de politi politiek-geologische. Uh, ja. En noem je dat een intrimbasis als het ware, want om de vier jaar krijgen we weer een nieuwe. Misschien dat als morgenochtend, of het is misschien al wel ochtend daar, dat weet ik nooit, maar dat Michelle tegen, tegen Barack zegt van, uh, zo, hoeveel continenten zullen we vandaag eens doen? Ja. Dan zegt hij, with the knowledge of now, <laughs> I think it's seven, ja. denk ik. Ja, ik denk dat het zo gaat. Nou, dan zijn we er ook weer uit. Dankjewel, Gerard. Ja, hoor toch. Had je verder nog wat? Ja, die wijngums worden ook in Nederland gemaakt, hoor. <laughs> we hebben het helemaal niet over wijngums. Ja, nee, Engels drop, wat het Engelse drop betreft. Ik ben wel nieuwsgierig naar waar, waarom het Engelse drop genoemd wordt. Ja, ik maar hoop wijngums, dat we dat. Wijngums worden voornamelijk in Nederland gemaakt, zo ik ook meengeleerd te hebben. Hey, ik wil het allemaal nog wel even iets ingewikkelder maken, maar volgens mij zit er helemaal geen wijn in winegums. Nee, maar ze zijn wel lekker. Vooral die vroeger van de bijenkorf, maar die kan je niet meer krijgen. Maar waarom heten ze dan niet lekker gums? Nou, er zit wel ook zogezegd, ze hebben wel een alcoholessence, flavor. Echt? Ja, want het staat er met letters gin op en rum en whisky. Nou, ik weet niet waar jij je winegums haalt, hoor. Nou, dan heb jij er geen verstand van. Net zoals je op kingpepermunt heb je een inkepingje met king. Ja. En zo heb je een uitstulpje op de wijngrums, op de originele wijngrums... met ja. gin en whisky en rum en wine. Ah, dat klinkt wel heel logisch. Dan geven ze dat naampjes van de smaak die ze eraan gegeven. Maar hoe ben jij zo'n snoepjesdeskundige geworden? Helemaal niet. Nee, ik weet als kind was ik gek op de wijngums van de bijenkorf. En dat, uh, dat is blijven die hangen. Die echt een hele oude, wetse, lekkere smaak. Oké. Okay. Maar hoe oud ben jij? De zakjes venkel of zo, dat is allemaal prut. Nee, echte ambachtelijke wijngums, die zijn zo lekker. Gerard? Ja. Hoeveel jaar ben jij? 45. Ja, zie. Toen jij wijngums zat te kouwen, toen was ik nog niet geboren. Oh. Dus dat is niet raar dat ik dat uitstopt. Ja, ik ben gewoon een 30er. Nou. Want? Ja, ja, nou, je klinkt niet als een, als een bakvis, zeg. Nee, maar ik heb niet meer de uitstopjes op de Winegums meegemaakt. Maar dat kwam misschien omdat oh. ik geen winegums kreeg vroeger Nee, thuis. Nou, je hebt je nooit op, opgelet. Dan. Je, hebt, je pakt een wijngum en je hebt hem in je mond gestoken. En je nee. hebt hem niet echt in je hand voor je gehouden van, hé, hey, nou, nou, ge ge ik ga er weer op zoek naar antwoorden. antwoorden. Wat zeg je? Ik ga op zoek naar antwoorden. Ja, oké. Okay. Maar bedankt, hè. Goeie <laughs> Doeg. Hoi. Jonathan? Ja, hele goede morgen. Goedemorgen. Ik ben uh, gediplomeerd de en ik wil even uh, oh. reageren. Ja, vertel. Uh, ik hoorde dat uh, aan de voorkant zei iemand aan de voorkant van het oog. En tussen de ieren zit het ooglens. Maar dat is niet zo, die zit erachter. Oh, dat is best uh, wel een elementair verschil. Ja. Uh, ja. Bovendien, de rood-groen proef, als die eigenlijk zit op groen, dan zou dat uh, een goede oogmeting zijn. Dat is ook niet zo. Oh. Maar de controle ligt, uh, dat wordt gedaan door de opticiën zelf. Ja. En als er verschillende oogmetingen zijn... Ja. en er komen verschillende sterktes uit... dan ligt dat vaak aan de ooglens zelf... Ja. waar een accommodatiekramp op zit. En dan zal ik even kort uh, eenvoudig uitleggen. En een ooglens kan zich plat en bol maken. Ja. Stel nou dat die ooglens eigenlijk zich de hele morgen bol maakt... omdat hij geen plus-1-bril op hebt... En, die, en dan wordt er een oogmeting gedaan... dan zit hij nog in die kramp van plus-1. Dus hij maakt ja. zich bol. Ja. En uh, daardoor krijgen ze ook verschillende oogmetingen. En verwijzen we ook uh, mensen die dat hebben... door naar een oogarts, want die kunnen daar druppelen. En die druppels leggen de ooglens uh, lam. Of zo te zeggen, Die maken het zo dat hij niet meer kan... ...accommoderen niet meer bol of plat kan maken. En dan krijg je een nauwkeurige meting. Ja. En dat is eigenlijk het. Maar wat kan de, het dan zijn dat hij zo'n groot verschil in de meting heeft... ...bij twee verschillende metingen? Dat, dat kan dus door die ooglens komen. Kijk, daar noemen ze een fysus. Als die 30% meer wordt... ...als die ooglens, zeg maar, gewoon plat is en niet meer bol kan worden... ...dat kan heel goed uh, het ook tijdens de dag verschillen. Oké. Okay. Ja. En, en er is niemand die dat uh, nog eens een keertje controleert? Dat is gewoon één meting en klaar? Nou, niet altijd. Als hmm. de, de opticiën kan meten, een refractie doen... en die kan dan tot de conclusie komen van... nou, uh, als ik er een plus en een half bij doe, maakt het allemaal niet zoveel verschil. Hij blijft even goed zien, zeg maar wat. Hmm. Een voorbeeld daarvan. En uh, die kan dan concluderen van nou, ik ga deze meneer of mevrouw geen bril verkopen, maar ik ga hem doorsturen naar een oogarts. Ja, dat kan. Ja. ja. Oké. Okay. Duidelijk, Jonathan. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Oké, okay, hoi. Goedemorgen. Dag. 0800-1121, als je Hugo kunt helpen met zijn vraag over de wijn... als wijn het beste rijpt op eikenhout... waarom wordt dan niet ook in aluminiumvaten eikenhout geworpen? vraagt Hugo zich af. 0800-1121, nog uh, iets meer dan 10 minuten... en ik zou graag alle vragen beantwoord willen zien in deze uitzending. Alhoewel de vraag van Jasper een lastige blijft... waarom zijn er nog auto's met uitlaten? Ja, nou ja, omdat auto's nog uitlaten nodig hebben. Maar dat is een beetje mijn uh, uh, ja, uh, hele beperkte visie. Dus uh, bel vooral naar 0800-1121 als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. En Casper uh, die zich afvraagt waarom Engelse drop... Engelse drop heet als het helemaal niet in Engeland wordt gemaakt. 0800-1121, daar moet toch een antwoord op te geven zijn... En uh, de crypto van vannacht is, de jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. Heeft met actualiteit te maken mensen, de jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. Vijf letters, daar moet het crypto, de crypto uit bestaan. 0800-1121. Willem, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, Hallo. Dag Zuster. Hallo. Ik uh, luisterde. Uh, be begon pas uh, eigenlijk uh, net iets te laat uh, met luisteren, helaas. Ik, ik viel, uh, ja, normaal uh, begin ik bij het begin, maar uh, ik was helaas in slaap gevallen. Uh, maar uh, mij viel uh, het, uh, de vraag van Timo uh, op. En ik heb een uh, advies voor hem. Ik hoop dat hij er in ieder geval wat aan heeft. En ja. dan moet hij wel even een, een, een pen pakken. Ja, hij zou dat doet zich, hij nu hoor. Ja, denk hij ik. zou zich uh, kunnen uh, vervoegen of een gesprek uh, aanvragen met uh, de directeur... of in ieder geval iemand die, uh, die, ja, die over het onderwerp uh, uh, uh, gaat... <laughs> Uh, ja hoe die dat dan moet omschrijven dat weet hij zelf uh, het beste en dat is met de instelling die heet het Meertens of het Mertens Instituut in Amsterdam en die hebben een uh, die maakt van alle uh, dingen die relevant zijn uh, die in Nederland ook uh, gebeuren eh, eh, maken ze, vroeger hadden ze kaartenbakken. Eh, tegenwoordig neem ik aan eh, databanken. Eh, en daar, eh, daar houden ze dat allemaal eh, in bij. En hebben ze de, dat niet eh, waar hij naar uh, op zoek is... dan kan hij eh, altijd euh, vragen... Uh, uh, of het geen uh, goed idee is om uh, daarmee te beginnen. <laughs> maar het Meertens uh, Instituut, dat is toch voornamelijk um, taal en dergelijke en namen, dat soort dingen? Uh, uh, taal, uh, namen, dialecten, uh, volksmuziek... Uh, mm -hmm. Gebra Nederlandse gebruiken, Nederlandse gewoontes. Uh, dus er vallen ook uh, gewoontes uh, van kinderen onder. Uh, ja, het is heel uitgebreid. Oké, okay. nou goede tip Willem, dankjewel. En, en trouwens, Engelse drop bestaat wel in Engeland hoor, dan kun je het gewoon kopen. Ja, ik krijg ook aan alle kanten mail dat het oorspronkelijk in, uh, in uh, Engeland ook werd uh, gemaakt. En dat het daarom gewoon Engelse drop heeft. Wat natuurlijk een hele logische verklaring is. Ja, daar wordt het ook uh, gemaakt. Dat is ook de lekkerste. Bij daar verkopen ze ook uh, Engelse drop. Mensen die, die is, uh, zoals je misschien weet, het duurste waardehuis van Londen. En mensen gaan daar uh, alleen naartoe voor een zakje Engelse drop. Want dan krijgen ze ook een zakje van, uh, van de... Uh, ik mag geen reclame maken, ik heb het net al gedaan. En van die winkel uh, krijgen ze er dan ook een uh, zakje mee... zodat mensen kunnen zien dat ze daar iets kochten. <laughs> Ja, als je dat hebt bereikt als winkel, dan ben je toch goed bezig of niet? ja inderdaad maar maar het is echt het is het is al in in Engeland is het al ik geloof sinds de veertiger veertiger jaren misschien al sinds de dertiger jaren dat er Engelse erop gemaakt wordt alleen heet het daar anders ik meen... Licorice... of Licorice. Licorice. of ja het heeft een andere naam in ieder geval. Het heet uiteraard uh, uh, geen Engelse drop of Engels. Nee, ik, had, ik krijg heel veel mailtjes hierover. En uh, normaal lees ik geen mailtjes voor, want dan blijf ik aan de gang. Maar ik krijg veel mailtjes waarin staat in Engeland gemaakt... en het heet All Sorted Licorice. Ja, licorice is Engels voor drop. Ja. Um, dus dat is... Um, dat is logisch dan. En wat ik nou zag, maar dan moet ik heel even, even doorklikken. Want het vond ik wel leuk om te lezen. De anekdote over het ontstaan van Engelse drop luidt dat een vertegenwoordiger van een dropfabrikant bij een klant per ongeluk de verschillende soorten drop door elkaar husselde. En dat onbedoelde resultaat de klant zo beviel dat het in productie werd genomen. Dat stuurde Henk Smit mij. Dankjewel Henk. Zo. Dat, ja dat, dat zou mogelijk zijn. Ik uh, weet ook dat er een uh, uh, Engelse drop, uh, ik meen uit Engeland, uh, uh, gemaakt wordt. Die zijn wat kleiner. Ze zien uh, verder de diverse soorten. Die zien er hetzelfde uit. Alleen het formaat is wat kleiner en ze zitten in een uh, in een, ik meen in een blikkendoosje en die zijn heel erg lekker. En er zitten ook uh, niets van die superchemische ingrediënten in... wat je in uh, Nederlandse engelse drop uh, nog wel eens proeft. Maar er zitten, daar zitten wat meer uh, natuurlijke uh, uh, kleurstoffen en ingrediënten in. En uh, nou ja, dat, dat proef je ook, want die, die smaakt veel lekkerder... dan, uh, nog dan uh, de, het gewone bekende uh, formaat Engelse drop... Maar, maar ze zijn ongeveer uh, ja, twee, twee keer zo klein. Oké, okay, dankjewel. Goed. Goeienacht ja. nog. Ja, graag gedaan. Ja, je hebt helaas... Uh... Uh, weinig tijd en ik heb helaas uh, niet helemaal vanaf het begin geluisterd, maar dat maak ik. Uh, nou, was... ik vind dat je goed gewerkt hebt hoor. Maar ik heb nog twee vragen die nog beantwoord moeten worden. En ik heb nog vijf minuten, dus ik ga ze snel nog even voordragen. Goed, ik maak het volgende week alweer goed. Is goed, bedankt Willem. Okay. Hoi. Dag. Het cryptograam van vannacht, dat luidt de jongen zit daar bovenop, maar wel werkloos. De jongen zit daar bovenop. Maar wel werkloos en die is nog niet beantwoord um, of opgelost. Vijf letters, daar moet hij uit bestaan. Dus bel vooral 0800-1121 als je het weet. Jasper wil weten waarom auto's nog steeds uitlaten hebben. Misschien kun je daar nog iets zinnigs over zeggen. En het leek mij toch dat die vraag van Hugo over de wijn wel beantwoord kon worden... Um, als een wijn zo lekker is, als het gerijpt is in een vat van eikenhout... en het uh, is goedkoper om het in een aluminiumvat te doen... waarom gooien ze er dan niet gewoon een stuk eikenhout bij in, vraagt hij. Ik vind het een mooie vraag. Dus als iemand dat weet, 0800-1121. Joop? Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ik wil ook graag iets zeggen over die mooie, lieve vraag van Timo. Ja. Um, kijk, het komt neer op die kinderen... En, uh, ja, dat is prachtig, maar uiteindelijk... Uh, ik denk wel dat het meegaat naar de volwassenheid. Uh, misschien is Timo daar wel het levendige voorbeeld van, uh, omdat hij die vraag sowieso al stelt. En sommige mensen zijn heel idealistisch en die gaan zonnecellen maken of zo. <lacht> Kijk, jij zou misschien ook uh, een, een uh, manier kunnen vinden om dit, deze uitzending, zoals die nou wordt uitgezonden dat die ook wordt uitgezonden in Zuid-Afrika... en dat je dan die meisjes uh, zeg maar, uh, bemoedigt en toespreekt... dat ze bijvoorbeeld uh, de mannen condooms moeten laten gebruiken of zo. Ik noem maar iets, in plaats van je auto verkopen. Want als ik, als ik mijn computer verkoop... dan kan ik misschien wel vier uh, kleine negertjes voeden... voor weet ik hoeveel tijd. Maar dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik weet ook wel nog wel van die kindergeest... Maar dat doe ik niet, en dan moet je met je computer misschien wel wat anders doen om toch te helpen. Maar oké, okay, uh, het ligt heel complex, want uh, Mauro, dat is uh, het levendige voorbeeld ook wel weer. Van uh, een jongen die hier wil zijn, en dat, hoe gaan we dat dan doen? Elk kindje zou zeggen in Nederland van, uh, laat die lieve jongen blijven natuurlijk. Ja, nou, dat is een goed voorbeeld. Ja, maar ja, goed. Dan, dan zegt elke moeder in, in elk land, arm land van de wereld van ik stuur mijn kind naar Nederland. Ja, nee, maar dat begrijp ik. En dan zegt een kind, zegt weer, nou, nou en, als kinderen het beter hebben bij ons, waarom dan niet? Ja, en dan, dan, dan krijg je de grote wereldconflicten van. Uh... Ja, en dan beginnen. De, ja, dan wordt het inderdaad een leuke vraag. Maar de vraag, want, want, is, de, de vraag is nog steeds: of dat kinderlijk inzicht ergens wordt bewaard. Nou, ik denk uh, dat het toch wel diep van binnen nog in iedereen te vinden is. Alleen ik wil het wel een beetje praktisch houden. Want uh, bijvoorbeeld uh, het, het, het voorbeeld van Mauro. Nou, kunnen we dat doen? Gewoon al die kinderen opvangen uit heel de wereld. Laten we dat gewoon ja, doen. Ja, maar laten we niet die, al die, alle kindervragen nog even willen behandelen... in de laatste vier minuten. Maar de vraag is, wordt... wordt de, Nou ja, en ik vind het wel een mooie, mooie beantwoording van wat jij zegt. In ieder groot mens zit, zit die kinderlijke blik nog best wel verborgen. Ja, en, en, en ook in politici... Alleen, nou krijgen we dadelijk weer um, ja, al die toespraken van uh, de politieke partijen die willen winnen. Nou, en dan gaan ze praten over de toekomst. Van, ik zou dit willen doen en ik ga dat doen en ik beloof het jullie. Nou, en dan, da, daar heb je niks aan. Maar wat we kunnen doen om die kinderlijke wens, zeg maar, een beetje nog uh, voor de volwassen wereld uh, realistisch te houden... dat is om ze te toetsen op wat ze hebben gedaan in het verleden. Kijk, en daarmee bedoel ik... Uh, heel concreet... gewoon voorbeelden... van uh, partijen... die iets hebben beloofd over de zorg. Nou, stel voor... Dat, dat het helemaal niet terecht is gekomen. We moeten niet luisteren... naar wat ze nou nog willen. Want ja, dat maar gewoon... dat is een beetje van de, de taak van de journalistiek. En hopelijk gebeurt dat ook wel. Zeker straks uh, richting verkiezingen weer. Ik, uh, ik moet verder, Joop. Dank je wel. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Ja, jij bedankt voor het bellen. Dag. Goedenavond. Dag. Want John hangt nog even. En ik hoop dat die nog even snel de vraag van Hugo over de wijn kan beantwoorden. Klopt dat, John? Ja, als het beker mee zit wel. Want ik nou. heb eh, namelijk eh, op de. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Uh, ja, wat ik gelezen was op. Toevallig op Discovery was het een hele serie over wijnvaten. Over ja. eikenhout en wijnvaten. Hoe ja. dat geproduceerd werden. Ja. En die worden namelijk geproduceerd en aan de binnenkant worden ze gebrand. Ja. En dat geeft dan weer een aparte smaak aan de wijn. Oké, okay, dus als je dan al een, uh, een brok hout bij de wijn zou willen gooien, moet het nog weer een gebrand stuk hout zijn? Nou, nee. Oh. Het, uh, het, het, wordt, uh, het wordt namelijk ge, uh, gedistilleerd in, in uh, hele grote tanks. Ja. Daar komen allemaal, allerlei soorten ingrediënten in, ja. buiten de wijn dus ja. de druiven dan. En, ja, en als het uh, zover zo gerijpt is. dan wordt het in eikhout en water. dan wordt het, uh, wordt het uh, weggerold. en een kelder in. Oh, dus een, een, een stukje eiken, gebrand eikhout is dan al wel weer niet genoeg? Wel weer niet. Het gaat hoofdzakelijk over dat, uh, dat uh, als de, het eikhout het wat geproduceerd wordt. dus er worden eerst de twee ringen eromheen gezet. Ja. En dan wordt het eh, namelijk aan de binnenkant helemaal een ja, soort eigenlijk zwart geblakerd. Oké. Okay. Nou, het, het, het, het is een hele uh, onderneming die je niet zo 1, 2, 3 eventjes heel duidelijk kunt beschrijven. Nee, nee klopt. Maar een maar... stuk hout erin, dat werkt in ieder geval niet, begrijp ik. Nee, nee. Het, wordt, het is echt het is, uh, de, ja, de, whiskies, de goede whiskies worden er ook mee gestookt. Oh, okay. Je wordt daar ook mee gegrijpt, Ook in, in, in, in een goede eikhoutenvaart. Maar ook aan de binnenkant weer. Uh, het, het, het, het roet eigenlijk zit zogezegd. Dankjewel John. Oké, okay, graag gedaan. Goeie vrijdag. Ja, zelden. Doeg. Doeg. De crypto is niet opgelost. De jongen zitten er bovenop, maar wel werkloos is de opgave. Vijf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die mag weer gemaild worden naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Eerder deze uitzending gaven we de oplossing van vorige week. Er waren er twee, omdat iemand, ik noem geen namen... maar ik geloof dat ik het zelf was, zich vergist had in het aantal letters. De opgave was toen bladmuziek. En de oplossing moest bestaan uit twaalf letters. Eigenlijk was de oplossing concertpagina, maar dat zijn dertien letters. Dus hebben we in deze uitzending notenschrift ook goed gerekend. Dat u dat nog even meepikt. Dit was nacht zuster, tot volgende week. Dag!